12 uur. Dit is Radio 1 met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Blondjes beleggen beter, maar kunnen ze ook een talkshow presenteren? We bellen zometeen even met Janneke Willemsen, die Eva Jinek opvolgt bij WNL. Een mediaforum met Paul Reumer en André Zwartbol. En nu is het NOS Journaal. Hier is Jan van den Putten. Goedemiddag. Verkoop van pingegevens gaat niet door. Het gebruik van antibiotica in de veehouderij moet fors naar beneden, zegt minister Schippers en Robert Geesink, ziek uit de Giro. Langs de westkust geruime tijd regen. In het noordoosten en oosten geregeld zon en het wordt 9 tot 13 graden. Morgen eerst zon, later bewolkt en regen. Zondag in het oosten regen en verder dit weekend veel wind en het wordt 10 tot 14 graden. Transactieverwerken van pinbetalingen equins is niet langer van plan om uw pingegevens door te verkopen aan bedrijven. Na nou, veel kritiek trekt equins de eerder gelanceerde plannen uh, weer in. Nou, zelfs zijn ze niet bereikbaar voor commentaar, om dat eens even toe te lichten. Merel Stikkelorum van de economieredactie, die is er wel. Merel, waarom doen ze dat eigenlijk, Het plan weer intrekken? Ja, ze hebben een bericht uitgebracht en daarin zeggen ze, geven ze als reden... de maatschappelijke onrust die is ontstaan. De kritiek, nou ja, die zwelde enorm aan. We hebben het allemaal wel gehoord. Banken begonnen hun bedenkingen te uiten aan de NOS, de Rabobank. ABN AMRO sloot zich daarbij aan, wilde er eerst meer van weten... Um, overigens is wel interessant dat zij ook aandeelhouder zijn van Equins. Uh, dus zij hebben eigenlijk een, een dubbele rol. SNS is geen aandeelhouder, die is, uh, ook die bank zei vandaag, tenminste uh, zij zeiden um, echt heel sterk en definitief: van wij werken hier niet aan mee. Rabobank en ABN Amro hielden nog een slag om de arm. Um, uh, Consumentenbond, Kamerleden, iedereen is uh, erg bezorgd over de privacy van pashouders. En dus heeft nu uh, Equins dan maar besloten om. De plannen terug te in te trekken. na ja. een aanvankelijke hele positieve lancering van de plannen. vorige week. En ze zeiden ook: van ja, maar het is heus wel anoniem hoor. Ja, die gegevens zijn ook wel anoniem, maar dan zeggen privacy-experts... ja, maar dat is dan op de een of andere manier toch in sommige gevallen te herleiden. Bijvoorbeeld door gegevens te koppelen. Um, um, en ja, daarbij is ook de vraag of het juridisch kan. En ook van belang is natuurlijk dat er steeds meer gepind wordt. Dus er zijn ook steeds meer gegevens, steeds meer transacties. Um, je bent steeds beter te volgen eigenlijk uh, via je pinbetalingen. We zien dat natuurlijk ook op internet waar, waar ook... Um, jij zelf te volgen bent, op welke site waar je naartoe gaat, ook daar. Op die manier wordt uh, er op internet verdiend, bijvoorbeeld door Google... die die gegevens anoniem verkoopt. En nou ja, e kunst dacht, dat is ook een mooie mogelijkheid voor ons... maar dat gaat dus nu vooralsnog niet door. Nee, eens kijken of ze zelf nog in de uitzending willen komen. We weten hoe het zit. Pinbetalingen, verkopen gaat niet door. Merel, dankjewel. Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat 40% van het kalfsvlees en 13% van de biefstukken besmet is met de ESBL-bacterie. Die maakt eh, mensen niet meteen ziek, maar hij is wel resistent tegen veel antibiotica en dan helpt antibiotica bij de mensen ook niet meer. Vincent Rietbergen vroeg minister Schippers om een reactie. Nou, dat is een bekend probleem en dat is ook de reden waarom uh, het gebruik van antibiotica in de veehouderij fors teruggebracht moet worden. We hebben het over 40% van het kalfslees, dat, dat is nogal een aantal. Ja, ik heb het uh, onderzoek gelezen, dat moeten we uh, bestuderen samen met het ministerie van Economische Zaken. En dan uh, uh, ja, zullen we daar weer conclusies uit trekken. We zijn bezig met een fors reductieprogramma van antibioticum in de veehouderij. En dat is niet voor niks, dat is echt heel hard nodig. Is het nu sprake van dat het in die zin direct schadelijk kan zijn, of is het zover nog niet? Nou, het is altijd al zo geweest dat die bacterie echt schade kan aanrichten, en met name omdat het de resistentie van antibioticum uh, verhoogt. Het, het is er resistent tegen. Dus uh, als mensen uh, uh, vlees eten en, uh, gegeven... en, en zo'n bacterie daarmee besmet raakt... dan krijg je op een gegeven moment dat die antibiotica niet meer werken. Ja. Nou, dat is een groot probleem in de zorg. Ja, dus het wordt tijd dat het uh, sterk wordt teruggebracht? Nou, We zijn al met een sterk programma bezig. Er is een forse reductie uh, geweest. Groter dan, uh, dan wij hadden uh, afgesproken met elkaar. Dus dat is in ieder geval positief. Maar dat dat doorgezet moet worden... en dat het nog, nog veel verder teruggebracht moet worden, is evident. Is het nou zo... Dat het... Het, ja, dat je beter even deze stukjes vlees kan laten liggen? Of, of is het zover dan niet? Nou, ik zou vooral zeggen, bak ze goed door. Was je handen. En ga niet op de plank waar het vlees is gesneden, ook nog je tomaten eh, snijden. Ja, dat is dus vlees eten met flinke gebruiksaanwijzing. Ze het is al zo geweest met kip, hebben we dat ook altijd gezegd. Zorg dat je kip goed doorbakt. Zorg dat je je handen wast. En zorg dat je alles wat je bij die rauwe kip hebt gebruikt, niet bij je groenten gebruikt. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. De brute moord op de jonge militairen in de Londense wijk Woolwich... houdt de gemoederen nog behoorlijk bezig in Groot-Brittannië. De Britse krant kranten Daily Mirror publiceerde vanochtend... beelden van de arrestatie van de daders. Daarop is te zien hoe beide mannen worden neergeschoten. Ja, correspondent Anna Samen in Londen. Wat valt daar nog uit af te leiden uit die beelden? Ja, op die beelden is te zien dat een van de twee daders een politieauto met gewapende agenten aanvalt. En terwijl hij daar naartoe rent, laat hij een mes uit zijn handen vallen. Misschien kon je dat wel horen er net op, op het clipje. Uh, maar uh, hij heeft nog wel een ander wapen in zijn hand. En, en dat lijkt op een pistool. Maar voordat hij iets uit kan halen... wordt er al vanuit de politieauto geschoten en, en valt hij neer. Um, de andere agenten komen uit de auto. Je hoort nog enkele schoten lossen. Uh, de andere verdachte, die rent weg, maar wordt ook neergeschoten. Uh, en in totaal... Hoor je dan acht schoten van de politie? En daar is nog wel wat om te doen. Uh, moesten ze echt zo vaak schieten om, uh, om deze twee uit te schakelen? Uh, nou, de twee daders zijn allebei inderdaad gewond naar verschillende ziekenhuizen gebracht. Uh, maar ze zijn beide in een stabiele toestand op dit moment. En de politie heeft laten weten dat er op dit moment geen onderzoek loopt naar de agenten die uh, geschoten hebben. Nee, en je ziet ook dat slachtoffer nog liggen. Hè? Ja, die zie je nog ja. liggen. En ook zie je zijn benen nog bewegen. Want ook zou die met een tasergun uh, met elektrische schokken nog uh, zijn na uh, ja, uit, uitgeschakeld. Ja, ziet er vrij ernstig uit. En het onderzoek tot nu toe, ja de politie vertelt niet zoveel, maar hoe staat het erbij, denk je? Het onderzoek uh, is in volle gang. Uh, er zijn gisteravond nog twee verdachten opgepakt en, uh, en worden verhoord. Uh, een man en een vrouw van allebei 29. Er zijn inmiddels zes huiszoekingen in totaal gedaan. Uh, maar wat vooral centraal staat is dat de Britse inlichtingendiensten... Uh, de twee daders al enige tijd op het oog had. Uh, uh, en de grote vraag is of de antiterreurteam... dat na de aanslagen van 2005 in het leven werd geroepen... zijn werk wel goed heeft gedaan, want ook de daders van die aanslagen van, van 2005, die werden in de gaten gehouden... maar konden uiteindelijk toch een gang gaan. En ook nu weer had de politie de twee daders... in de afgelopen acht jaar verschillende keren op, in het vizier. Uh, een van de daders, de 28-jarige Michael Adebolajo... die werd vorig jaar zelfs nog aangehouden op het vliegveld... Uh, toen hij op weg was naar Somalië. Uh, maar er liep verder geen onderzoek naar de twee. En, en dat is op het moment waar de grootste discussie over wordt gevoerd... had de Britse uh, inlichtingendienst moeten weten... dat de twee daders een gevaar vormden voor de samenleving. Correspondent Anne samen in Londen. Minister Bussenmaker vindt het een zorgelijke ontwikkeling... dat steeds meer vrouwen melding maken van discriminatie op het werk als ze zwanger zijn. Het college voor de rechten van de mens deed vorig jaar 60% meer uitspraken over die vorm van discriminatie. Bussenmaker is geschrokken van die cijfers. Buitengewoon ernstig. We willen dat meer vrouwen gaan werken en daar heb ik een discussie over losgemaakt. Dan moeten we wel zorgen dat dat ook gefaciliteerd wordt en dat discriminatie op alle mogelijke manieren wordt aangepakt. Bussenmaker wil nu eerst weten wat de oorzaken zijn en dan wil ze bekijken wat er tegen die zwangerschapsdiscriminatie kan worden gedaan. Estro, het grootste kinderopvangbedrijf in Nederland... schrapt 400 van de 3.300 arbeidsplaatsen. Het gaat om gedwongen ontslagen. Rob Schuijzer is interim manager bij Estro. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, waarom die ontslagen? Nou, we hebben eigenlijk tot nu toe personeel weten af te bouwen... Uh, met een teruggang in de markt... door het uh, beëindigen van uh, contracten uh, die afliepen uh, en niet verlengd werden. En ook uh, vrijwillige urenreductie bij onze medewerkers... Uh, maar die afbouw, uh, die was uh, een eindpunt geraakt en uh, we zijn nu niet, uh, we hebben geen andere keuze dan nu gedwongen uh, te ontslaan, helaas. Ja, en ook uh, andere mensen, het was al eerder een ontslagronde uh, geweest. Uh, dat betekent dat u wel erg hard getroffen wordt door die bezuiniging op de kinderopvang. Nou uh, ja, goed, we zijn de grootste in uh, Nederland, uh, zoals je zei, en dat betekent dat uh, wij die marktontwikkeling natuurlijk uh, direct ook uh, merken. En uh, om je even een idee te geven, de markt is. Uh, Zeg maar vanaf uh, januari 2012 tot verwachting eind dit jaar met zo'n 30 gekrompen. En uh, dat kunnen wij niet opvangen door uh, uh, zeggen mensen iets minder te laten werken. Nee, dus dat betekent dat er hele crashes dichtgaan? Nou, um, het sluiten van locaties maakt geen deel uit van uh, dit, uh, deze reorganisatie. Um, uh, Hoe doet u het dan? Per crash? Ja, er zijn regels voor uh, in Nederland en dat heet afspiegelen. Dus uh, helaas uh, moeten we mensen uh, vragen te vertrekken op uh, locaties die niet goed draaien. En dat, uh, dat zijn er helaas een hele hoop. Ja, uh, uh, maar en... we doen dat niet via locatiesluitingen. Maar... Nee, nee, nee. Oké, okay. dan gaan wel mensen dan daar weg. Wat gaan ouders eigenlijk merken van de maatregelen? Nou, ik hoop zo min mogelijk. We hebben dit plan heel zorgvuldig voorbereid. We hebben natuurlijk ook wel wat ervaring met het samenvoegen van groepen op locaties... maar ook het samenvoegen van locaties. Dat is tot nu toe redelijk goed gegaan. En ik hoop dat dat ondanks deze lastige reorganisatie ook nu weer gaat lukken. Rob Schuit, interim manager bij Estro, dank u wel. Sport. Ja, vervelende dag voor wielrenner Robert Geesink. Hij heeft de ronde van Italië moeten verlaten. Hij wilde niet meer van start gaan in de negentiende etappe... die uiteindelijk helemaal vanwege slecht weer werd afgelast. Ploegleider Michiel Elijzen. Waar heeft Robert Geesink last van? Ja, waar precies, dat zou je misschien aan de, aan de dokter moeten vragen. Hij is gewoon, uh, hij, hij is gewoon ziek en uh, uh, uh, was gisteren tijdens de tijdrit... Uh, uh, ja, we zat waarschijnlijk al een beetje onder de leden, omdat hij uh, al geen, uh, geen goede tijden rijdt. En daarna werd hij helemaal uh, na de tijd uh, werd hij helemaal ziek. En dat is uh, gisteravond en vannacht eigenlijk helemaal niet verbeterd. Dus uh, we hebben wij vanochtend besloten uh, met, uh, met de dokter van de ploeg uh, om, uh, om hem niet te laten starten. Is hij al naar huis? Hij, is, uh, hij wordt uh, momenteel wordt hij naar, het, uh, naar het vliegveld gebracht. Was dat besluit al genomen voordat bekend werd dat die hele etappe van vandaag niet uh, doorgaat? Ja, dat ja, besluit werd, al, werd vanochtend al genomen voordat, uh, voordat we te horen kregen dat de etappe niet, uh, niet door zou gaan. En uh, uh, de, ja, Dat maakte natuurlijk een, beetje, uh, een klein beetje zuur. Alleen ja, Robert was echt gewoon, uh, was gewoon te ziek en uh, dan uh, ja, leek het ons het verstandigst, uh, zeker in overleg met, uh, met de medische staf, om hem, uh, om hem niet meer te laten starten. En wat vinden jullie ervan als Blanco Ploeg dat, dat die hele etappe geschrapt is? Is dat terecht? Nou ja, ik, ik denk dat het wel eens een keer goed is dat er ook echt aan de renners wordt gedacht. En niet alleen aan het spektakel. We rijden nu richting het volgende hotel. En... Um we zitten hier uh, nog niet zo hoog als, uh, uh, als waar ze vandaag een etappe uh, voorbij, moet, uh, voorbij zouden moeten rijden. Uh, maar hier ligt, ook al, hier ligt ook al sneeuw. Dus uh, ik denk dat het, uh, dat het niet onverstandig is geweest dat, uh, dat de organisatie heeft besloten om, het, uh, ja, om deze etappe in ieder geval te schrappen. Ja, het is meer of meer een gedwongen rustdag, zullen we maar zeggen. Maar is dit nou niet voor ja. de hele ploeg en voor Robert een, een flinke streep door de rekening dat, dat het allemaal zo misloopt?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 Dank u wel, Michiel Elijzen, ploegleider van Robert G. Sink. De Italiaanse wielrenner Daniel Di Luca, tot slot, is betrapt op het gebruik van Epo. En dat gebeurde ruim voor het begin van de Giro bij een out-of-competition controle. Vier jaar geleden werd Di Luca ook al eens betrapt op het gebruik van de Epo-variant Sera. Het is 13 over 12 we gaan naar Jolande van der Velde bij de ANWB. Met nog één file op de A27 van Utrecht naar Breda. Daar staat tussen Breda Noord en knopend Sint-Annebos 3 kilometer. Hoofdpunten van het nieuws. Pinbedrijf Equens ziet af van de omstreden verkoop van pingegevens na een golf van kritiek. Minister Schippers pleit voor verdere vermindering van de antibiotica in de veehouderij. Aanhouding zijn berichten over een resistente bacteriën, kalfslees en biefstuk. En Robert Geesink stapt af in de Ronde van Italië. En dat was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de NCV met lunch.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 Heeft u behoefte aan meer antwoorden? Volg dan het online seminar Wonen op 30 mei. Meld u aan op abnambro.nl slash wonen. Amro, de bank anno nu. Zweden zijn ook zuinig. De nieuwe Volvo V40 is nu verkrijgbaar met 14% bijtelling. En dat is dan weer slim. Het is Radio 1. NCRV. -E. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. de Ramessars geeft in Trouw een artikel over de Haagse Schilderswijk. En daar is een hoop commotie over ontstaan. En ik kijk zo met hem terug op een roerig weekje. In het mediaforum NTR-baas Paul Reumer en André Zwartbol van het Nederlands Dagblad... gaat het meer over het optreden van acteur en moslim Sabri Said El Hamous... bij Paul Witteman gisteravond. De acteur had de redactie zelf benaderd om te mogen praten over de aanslag in Londen. Om een, een, een noodzakelijk oproep te gaan doen aan alle uh, moslims van Nederland. De liberale meerderheid van de islamitische gemeenschap. Om zich uit te spreken tegen deze afschuwelijke daad. Wie wordt de nieuwskenner van deze week? De laatste die aan de bak moet in de nationale nieuwsquiz is Wim van Oostrom. En die komt uit Giezenburg. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het media-nieuws. Ja, het was gisteren groot nieuws. Eva gaat, maar Janneke komt. Omroep WNL vervangt Eva Dienhek per direct door oud-Amerika-correspondent Sean Groenhuizen, politiek commentator van de Telegraaf Paul Jansen, en financieel-economisch journalist Janneke Willemsen, ook gewaardeerd lid van ons mediaforum. Janneke, goedemiddag. Goedemiddag. En dat laatste heeft neem ik aan de doorslag gegeven, Ja, dat ik uh, natuurlijk bij het mediaforum zat, <laughs> ja. zeker weten. Gefeliciteerd met, met jouw nieuwe uh, ja, baantje, kan je toch zeggen. Was, was dit ook een droom van jou om uh, op tv zoiets te gaan doen? Ja, dat was wel echt wel een droom voor mij, ja. Ik heb uh, vroeger ook wel uh, gepresenteerd, uh, maar dat was vooral op internet. Maar ik heb ook wel kort wat bij AT5 en wat bij uh, RTL Z gedaan. Uh, en uh, ja, ik merkte dat ik toch wel weer heel graag daarmee verder wilde. Uh, en ik heb ook per 1 mei had ik uh, al ontslag genomen bij uh, mijn baan als hoofdredacteur van Belegger.nl. Had dat hier toen al mee te maken? Nee, dat had er toen nog niks mee te maken. Nee, maar nee. weet je, ik heb toen gedacht van ja, uh, ik, ik, ja ik was wel uh, klaar bij Belegger.nl. Ik wilde heel graag voor mezelf en ik wilde me vooral op uh, presenteren gaan richten. En ik dacht ja, als ik nu niet uh, ontslag neem, dan, dan, uh, ja, dan gaat er niks gebeuren. Nou. Dus, uh, en, en nu heb ik, ja, weet je, ik wild, was eigenlijk gewoon van plan om vooral dagvoorzitterschappen te doen... En, uh, en op het online tv-kanaal uh, van Seven Ditches uh, interviews te doen. Dat waren eigenlijk mijn eerste uh, gedachten, mijn eerste plannen. Ja. En dit kwam er zomaar tussendoor. Ja. Nou, nou ja, het is een beetje flauw misschien hoor. Want het is ook hartstikke leuk om dat te doen. En als je daarvoor gevraagd wordt. Maar de reden is natuurlijk uh, iets anders. Omdat Eva aan de kant stapt, uh, komen ze bij jou uit. Ja, maar ja, dat. Ja, weet je, gelukkig is het haar eigen keus. Uh, en heeft ze een uh, nog veel mooiere plek gevonden. Uh, he, en, en dat heeft ze ook gezegd, dat dat een, een hele mooie uitdaging is uh, bij KRO. Uh, en uh, ja, gelukkig komt het niet door mij, weet je wel. Ik heb liever dat het uh, op deze manier komt... dan uh, dat ik uh, enorm had zitten pushen ja. en haar eruit ja. gewerkt zou hebben, bijvoorbeeld. De, de opzet wordt wel anders, begrijpen we dus, met, met jou als uh, centrale punt. En dan uh, afwisselen twee mannen daaromheen, Sharon Groenhuizen en uh, Paul Jansen. Um, waarom eigenlijk? Ja, nou, weet je, het is natuurlijk een programma wat draait om Eva. Hè, dat, dat is het altijd geweest. Zij uh, is hartstikke goed uh, grote personality. En dat kan je natuurlijk nooit met één persoon gaan opvullen. En uh, de reden dat ze voor drie mensen hebben gekozen is ook... Uh, omdat we alle drie uh, uh, behoorlijk wat uh, ervaring hebben als uh, journalist... ieder op zijn eigen gebied. En uh, ja, uh, hopelijk kunnen we zo een klein beetje... Uh, toch een interessant uh, programma gaan maken. Kan jij die man een beetje de baas? Ik weet dat je aan vechtsporten doet en zo, maar... Ja, <laughs> <laughs> ja niet, niet zo heel veel meer tegenwoordig hoor, maar ik denk niet dat dat een probleem gaat worden met die mannen. Uh, ja, want het zijn nee. natuurlijk wel twee mannen die, uh, nou ja, die zich uh, geregeld laten gelden, ook, ook in andere programma's en zo. Dus niet bang dat ze de boel gaan overvleugelen en dat het uh, Sjaal Groenhuizen wordt met, met een sidekick erbij of zo. Nou, nee, daar ben ik grappig genoeg helemaal niet bang voor. Ik bedoel, dat klinkt natuurlijk uh, met iets te veel zelfvertrouwen misschien. Maar we hebben de, de pilot uh, hebben we gedaan, een proefopname. Uh, en zowel met, uh, met Paul als met uh, Charles uh, ging het hartstikke lekker. Uh, nou. Het liep allemaal goed. Dus... En blijf jij volgend seizoen dan ook aan WNL verbonden? Als de zomerstop is geweest, gaan jullie gewoon verder op deze manier? Uh, nou, het is wel de intentie, maar je weet natuurlijk nooit wat er gaat gebeuren. Hè? Uh, die omroeppolitiek daar ben ik nog niet uh, helemaal zo uh, uh, mee bekend. Maar uh, uh, weet je wel, als het programma mislukt na, na vijf keer en iedereen. Uh, alle kijkers haken af. Ja, dan zullen ze natuurlijk ook een besluit moeten nemen. Ja, ja. Nou, ik, ik geloof dat, dat allemaal best wel goed gaat komen. En je blijft gewoon hier komen ja. in het mediaforum. Dat spreken we toch af, Janneke? Ja, ik ben er zelfs donderdag weer. Kijk aan. Dan ja. zien we je graag tegemoet. En succes met alles wat je gaat doen. Oké, okay, dankjewel. Ook Bert van der Veer vertrekt trouwens bij Omroep WNL... waar hij inex programma regisseerde. Volgens hem heeft dat niets met een conflict te maken. Hij was gewoon aangetrokken om voor dit specifieke programma te werken. Hij zou graag ook bij KRO en NCV met haar samen blijven werken... maar daar is nog niet over gesproken. Het Russische V-contacten is op de zwarte lijst van de Russische overheid terechtgekomen. V-contacten is met 210 miljoen leden de belangrijkste sociale netwerksite in de voormalige Sovjet-Unie. De zwarte lijst is bedoeld voor websites met kinderporno of oproepen tot zelfmoord of drugsgebruik. Dat is volgens een woordvoerder van de zwarte lijst hier niet aan de orde. V-contacten is er per abuis op terechtgekomen. Maar zijn organisatie heeft ook helemaal niets ondernomen om V-contacten er weer af te krijgen. In veel delen van Rusland is de site nog steeds niet te bezoeken. Meer vrouwen op tv, dat wil de nieuwe BBC-nieuwsdirecteur James Harding. Het aantal vrouwen dat straks onder zijn hoede werkt is best in orde, vindt hij. Maar hij begrijpt als nieuwkomer met zijn buitenstaandersblik niet... waarom in verhoudingen toch maar zo weinig vrouwen op radio en tv verschijnen. Dat is een probleem dat aangepakt moet worden, zei hij in een interne notitie... die naar verschillende Britse kranten is uitgelekt. En GV-directeur Koen Abbenhuis gaat per 1 januari volgens de balken en de norm verdienen. Meer verdienen wordt in de toekomst verboden voor iedereen die bij de publieke omroep werkt. Maar er bestaat een overgangsregeling waarmee mensen hun salaris kunnen afbouwen. Abbenhuis heeft nu besloten geen beroep meer te doen op die regeling. Toen uit de jaarverslagen bleek hoeveel Abbenhuis en andere omroepbazen verdienden, leidde dat tot veel kritiek. Zeker ook omdat er fors op de omroep wordt bezuinigd. Het was de week van de Haagse schilderswijk, talloze journalisten zwermden door de wijk op zoek naar het kleine kalifaat. Politici als PVV-leider Geert Wilders en ook minister Lodewijk Ascher wilden de Sharia driehoek met eigen ogen zien. En het begon allemaal met een artikel in Trouw van zaterdag geschreven door Pedip Ramesar. Pedip, goedemiddag. Goedemiddag. Had jij verwacht dat jouw artikel dit allemaal teweeg zou brengen? Niet dit allemaal. Ik had wel verwacht dat er enige ophef zou komen. Ik had verwacht dat het PVV wat zou doen. Maar ik had niet verwacht dat het uh, vier, vijf dagen lang of zelfs bijna de hele week uh, zoveel aandacht zou krijgen. En dat werd natuurlijk nog een keer versterkt toen Wilders inderdaad aankondigde naar aanleiding van dat artikel om een kijkje te gaan nemen in de wijk. Klopt, dat, uh, dat werd daardoor versterkt. En uh, vervolgens op de dag zelf, uh, op de dinsdag, werd dat natuurlijk nog veel meer versterkt door dat uh, uh, vicepremier Asscher en... Wil dat inderdaad ook daadwerkelijk de wijk in gingen. Ja, ze liepen nog net niet samen een eentje op, hè? Een beetje, nee. inderdaad. Ze, ze trouw had het zaterdag wel op de voorpagina gezet. Is daar nog discussie over geweest? Want dat was eigenlijk een achtergrondverhaal. Ja, klopt. Nou, de discussie bij de centrale redactie uh, hebben ze gewoon het aanbod bekeken en hebben ze bekeken van of het uh, hoe, afhankelijk van hoe het geschreven was, dat het niet te sensationeel was... en dat, dat soort zaken, dat soort criteria waar je eigenlijk altijd naar kijkt... zeker bij een krant als Trouw. En uiteindelijk hebben ze besloten om het uh, wel te plaatsen... en uh, op de voorpagina. Ook omdat het een soort ja, trendverhaal is. Ik bedoel, het is niet een verhaal met harde feiten, harde cijfers, zeg maar. Hè, dus rapporten of iets dergelijks. Maar het is een verhaal... Uh, uh, ...met waarnemingen en met, uh, met gesprekken van buurten. Het is een echte wijkreportage. Ja. Ja, en, en, da en daarvoor moest jij je voortdurend verdedigen de afgelopen week. Want uh, ja, er werden mensen opgevoerd hè, die zeiden al die dingen over die syrija driehoeken en noem het allemaal maar. Ja. Uh, en, en er waren ook weer mensen, ook journalisten wel, die, die daar bijvoorbeeld in die wijk wonen... ...die zeggen ja, dit, dit, dit is helemaal niet mijn beeld van die wijk. En die zeiden zelfs dat jij het een beetje, een beetje had opgeklopt. Ja, nou, en dat is dus niet waar. Want ik heb namelijk uh, heel veel mensen gesproken... Ik heb namelijk uh, bijna 50 mensen gesproken. En, uh, uh, nou ja, en iedereen kon wel, wel als een, een voorbeeld bevestigen. En dan heb ik weer uitvoerig gesproken met andere mensen die het ook wel weer bevestigen. Daarbij zaten ook professionals die in, of, uh, die in de wijk werken. Maar ook met professionals die geregeld in de wijk komen vanwege hun werk. En uh, die bevestigen ook dergelijke verhalen. Dus ja, ik zou niet weten waarom we het niet... Zo zouden moeten opschrijven. Was dat raar, echt? Dat jij je verhaal dan voortdurend moest. Ja, eh, nog meer moest uitleggen of zo? Bijna, bijna verantwoorden leek het soms. Ja, nou ja, goed. Het heeft me altijd. Ja, ik bedoel. Het heeft, ja, het heeft me niet gevoeld als verantwoorden. Het is meer zo van. Uh, hè, dat je moet toelichten hoe je je verhaal hebt gedaan. En dat snap ik wel, hè, die vraag. Omdat, omdat het natuurlijk heel veel gaat om anonieme bronnen. Het gaat inderdaad niet om een onderzoeksrapport of wat dan ook. Um, en je moet. Ja, dan moet je dan. Dan ben jij degene die, die het heeft geschreven natuurlijk. En dan moet jij het uitleggen. Jij moet ja. er staan voor je bronnen. Ja. Ben je er persoonlijk ook mee aangesproken? Ook door lezers bijvoorbeeld? Uh, hoe bedoelt u persoonlijk? Nou ja, reacties gewoon op, op het artikel. Voor of tegenstanders die zich laten gelden. Ja hoor, ja hoor. Ja, natuurlijk. Ik bedoel, er is kritiek zijn. Ik bedoel, op Twitter vooral uh, uh, kreeg ik heel veel reacties. En... Nou ja, dat, dat begrijp ik. Ja, we zijn voor- en tegenstanders. Ja. Daar kan ik niet zoveel aan doen. Ik denk dat het ook goed is dat er discussie wordt gevoerd. Ja. Goed, dank dat je even naar de telefoon kwam, Perdiep. Ram is Hij schrijft schrijven we dus van dat Artikel in Trouw over de Schilderswijk. Hartelijk dank. Dank u wel. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. De Beatles naar blokken. Het mediaarchief. Ja, Eva Jinek is dus zo WNL van de buis gehaald. Misschien vinden ze het wel even rustig, want aan aandacht heeft ze in ieder geval geen gebrek. De eerste keer dat ze flink in de picture kwam, was door het zogeheten Boobies-incident. Dat was technisch wat fout gegaan, waardoor er op internet beelden opdoken van Eva. Die vlak voor een journaaluitzending nog even overlegde of ze haar blouse nou opener of dichter moet doen. En binnen een dag was het filmpje meer dan honderdduizend keer bekeken... en inmiddels bijna een miljoen keer. Nou, uit de sportief verscheen even Jinek s'avonds als tafeldame in De Wereld Draait Door. Een ringtone is ervan gemaakt. Je moet je voorstellen, er gaan nu telefoons in huizen in Nederland... of in, bij tijdens zakenlunches of in restaurants... op het moment dat wij spreken, en die gaan als volgt. Boobies, ik zie je borsten! Boobies, ik zie je borsten! Boobies, ik zie je borsten! Dan neem de op, Ivo! Dat had ik nog niet gehoord. Nee. Ehm... Nee. Um, ja, god. Ja. Het is ook wel erg een je droom maar aan, die he? uitkomt. Is het ook een droom die uitkomt? Toch? Dat je een ringtone wordt? Ja. Ja. Nee, goed. Ik, ik, was, ik vond het vooral belangrijk... Um, ik heb meteen mijn ouders gebeld. En eerst mijn vader aan de telefoon. Ik zei, papa, ga even achter de computer zitten, want ik moet je iets vertellen. En uh, hij begon toen uh, ja, bijna als een hyena te lachen. Dus ik dacht, nou, dat zit wel goed. Ja. En toen heeft hij mijn moeder erbij gehad. Daar ging het om, want ik doe haar natuurlijk na in dat filmpje. En uh, toen ging mijn moeder ook als een hyena lachen. Dus toen uh, ja. dacht ik, dat zit wel goed. En ze zei later tegen mij, weet je, eigenlijk ben ik um, heel trots... Dat ik uh, een dertigjarige dochter heb die zich nog bekommert om wat ik van haar uiterlijk vind. Nou, wow. dat boebesincident dat was dan zo weer vier jaar geleden, 2009 even. Is in het nieuwe tv-seizoen in dienst van KRO NTV en keert dan zeker weer terug op de televisie. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Vandaag met André Zwartbol, journalist bij het Nederlands Dagblad. En Paul Reumer is algemeen directeur van de NTR. Uh, we praten nog even door over dat uh, verhaal van Perdiep Ramessar. Vorige week zaterdag in Trouw. Groot verhaal, nou, dat is, de hele week is het daarover gegaan. Uh, André, wat, wat vind jij van alle media-aandacht? Voor dat artikel juist. Oh, dat, dat begrijp ik wel. Want hij, uh, hij geeft gewoon heel veel indrukken van zo'n wijk. Hij heeft daar denk ik wel heel lang uh, uh, rondgelopen. En uh, ik denk door, de, door het gebruik van uh, die gevleugelde term uh, sharia-driehoek, uh, uh, of dat nou goed is of niet, maar dat heeft die, dat heeft die aandacht uh, absoluut enorm geholpen. Ja, een van orthodoxe ja. moslims, klein kalifaat, sharia-driehoek. Ja. Dat zijn zo wat woorden in dat artikel, trouwens door anderen gezegd. Het is niet zo dat nou, hij dat heeft... Nou, dat staat daar, maar sharia-driehoek, hij zegt dan, dat het wordt door mensen zo genoemd in deze uh, wijk. Wat ik meteen ook wel het bezwaar vind, uh, door dat soort termen trek je het ergens enorm uit zijn proporties... en haal je bij wijze van spreken ook de aandacht weg... bij werkelijke zorgen die je kan hebben over die wijk. Dat, dat vind ik hmm. eigenlijk het grootste besmaak. Tendentieus vond jij, Paul? Dat is ja, ik vind ik, het verbaast me als hij zegt dat hij zich verbaast... dat zo'n aard heeft gehad. Het bewijs me is dat woorden zijn de uh, hele belangrijke wapens... die uh, een journalist voorzichtig moet hanteren. En als je de term sharia driehoek op papier zet... dan weet je gewoon wat je uh, losmaakt. Dat, dat kan je voorspellen. Je kan voorspellen dat Wilders erboven duikt. Je kan voorspellen dat uh, de linker kant van het politieke spectrum nerveus wordt en er ook bovenop duikt. En dat je uh, meer polariseert. En ik denk dus dat je in die zin uh, wel heel duidelijk je verantwoordelijkheid moet nemen als journalist. Mm. En heel duidelijk moet beseffen wat je aan het doen bent. Maar als hij, twee we twee, hij heeft daar twee maanden mm. rondgelopen. Mm. Hij is twee maanden vrijgesteld door trouw om daar een verhaal te maken. Uh, hij, ik neem aan dat verschillende mensen dit al zeggen. Dan, ma dan mag je dat toch ook uh, opschrijven, lijkt me. Ja, hij mag opschrijven wat hij wil. Daar is hij, daar is hij journalist voor. Alleen, hij moet niet verbaasd zijn over het effect wat hij met die woorden bereikt. Mm. En uh, als je dan inderdaad of nog een keer heel erg op anonieme bronnen doet. En uh, uh, ik heb het artikel niet helemaal gelezen, vluchtig. Maar laat me zeggen, je moet ook een beetje horen en wederhoren en ook de andere kant laten zien. En als je dat dan niet evenwichtig genoeg wordt, doet... dan krijg je dit soort toestanden... Ja. die, denk ik, uiteindelijk de boel in die buurt niet helpen... maar alleen maar uh, onevenwichtiger maken. Ja, ja. Ja. Nou, we hebben het al eerder gezegd van de week, ook de, de hele discussie. We mogen hopen dat het dan voor de schilderswijken oplevert... dat, dat er uiteindelijk nou ook eens wat gaat gebeuren misschien. Ja. Want... Nou, kijk maar wat hij bijvoorbeeld beschrijft... en dat is dan echt wel interessant. Hij zegt, er is een buurthuis en daar mag dan geen alcohol meer geschonken worden... en geen, uh, geen varkensvlees gegeten worden. Daar, daar, daar zit dan heel erg de geur aan van ja, dat, dat hebben ze ons opgelegd. Maar dat wordt je uit het verhaal niet duidelijk of dat ook echt zo gegaan is. Ik weet sowieso niet hoe dat gaat uh, als het over eten en drinken gaat... in een buurthuis wie erover beslist. Ja, misschien wel gewoon de meerderheid. Nou ja, dan kan dat daar besloten zijn, maar ja dat gebeurt wel op meer plekken. Maar weet je dan, er blijft de suggestie hangen van ze leggen ons hier wetten op. En mm -hmm. dat... Dat, uh, nou, dat smaakt me niet zo. Nou ja. Nou ja, in ieder geval heeft het veel discussie opgeleverd. Ook, ook het tegenverhaal hebben we zeker gehoord. Ik hoorde van de week ook een journalist die zelf in die wijk woont. En die zei, nou, ik herken het helemaal niet. En, uh, nou ja, goed, dus in ieder geval is de discussie erover geopend. Dat heeft ze er wel, wel mee bereikt. Ja. Wij praten zometeen door. Onder meer over de toestand rond, uh, rond Eva Jinek. Dat uh, doen we zometeen in deel 2 van het Mediaforum. Dit is Radio 1. Hier is nu het NOS Journaal. Hier is Jan van der Putten. Pinverwerker Iqwens ziet voorlopig af van de plannen om pingegevens door te verkopen aan bedrijven. Iqwens zegt tot nader order alle activiteiten rond de plannen te staken. Aanleiding voor het besluit is de maatschappelijke onrust die is ontstaan, zegt Equens. Minister Ascher wil nog niet te veel conclusies trekken nu het consumentenvertrouwen weer iets is gestegen. Het CBS meldde deze week dat het vertrouwen voor de derde achtereenvolgende volgende maand is toegenomen. Ascher maakt zich vooral zorgen over de nog steeds hoge werkloosheid, heeft hij gezegd. Minister Bussemaker vindt het een zorgelijke ontwikkeling dat steeds meer vrouwen melding maken van discriminatie op het werk tijdens hun zwangerschap. Het College voor de Rechten van de Mens deed vorig jaar 60% meer uitspraken over zulke gevallen. En in Den Haag is een man aangehouden... die nog 16,4 miljoen euro aan de staat moest betalen. Hij kreeg de megaboete in 2010 voor het oplichten van investeerders. En hij mocht zijn proces in vrijheid afwachten. Maar toen dook hij onder, toen hij hoorde dat hij 16 miljoen moest betalen. Sindsdien was hij spoorloos, tot nu. En dat zijn hoofdpunten. Lunch met Jurgen van den Berg. Er zijn ook wel eens dagen dat ik best wel 16 miljoen zou willen betalen... als ik het had, maar... Mooi bericht. Um, we gaan door met het mediaforum Met vandaag dus Paul Reumer en André Zwartbol, André werkt voor het Nederlands Dagblad. En Paul is de algemeen directeur van de NTR. We hebben net uh, Janneke Willems aan de telefoon gehad. Die gaat dus uh, het slot op zondagochtend invullen. Samen met Paul Jansen en Sjaal Groenhuizen. Opvolgers dus van Eva Jinek. Die uh, ja, per direct van de buis is gehaald. Uh, vijf afleveringen voor het eind van het seizoen. Um, Paul, jij kun... begrijp jij dat? Ik vind het volstrekt begrijpelijk. En ik had exact hetzelfde gedaan als Meen ik... Meen je dat? WNL was als... Ja. Kijk, Eva laat WNL keihard vallen door midden in het seizoen aan te kondigen dat ze naar de concurrent gaat, op een voor WNL heel belangrijk moment, want zij vechten voor hun voortbestaan, dat WNL vervolgens zegt van nou ja, daar gaan wij eens kijken wie jou gaat vervangen en die mensen zoveel mogelijk tijd geven om in die rol te kunnen groeien, dus per direct gaan we jou vervangen, vind ik volstrekt uh, begrijpelijk, en de emoties van ik kan geen afscheid nemen van mijn, van mijn kijkers en dus zo denken van ja joh, dat zijn krokodillentranen, had je misschien je contract even moeten uh, ophouden en wachten tot het eind van het seizoen. Ja, kijk, zij zegt juist van ik heb het op tijd gemeld bij WNL, ik had ook mijn mond kunnen tot het seizoen was afgelopen en dan het bekendmaken. Ja. En ik geef ze nu de kans om alvast op zoek te gaan naar vervangers. Dus dat, dat klinkt eigenlijk heel, dat, dat heel, heel aardig van haar. Dat is heel nobel van haar. En dat wordt ze nu het, voor gestraft. En dat heeft, nee, WNL heeft dat namelijk gedaan. Die is op zoek gegaan naar vervangers en gevonden. En dan is het gewoon de grote mensenwereld. Weet je, als jij je contract, uh, laat maar zeggen, voortijdig, niet beëindigt, maar aankondigt dat je weggaat. Terwijl WNL behoefte heeft aan continuïteit in presentatie, is het niet zo gek dat WNL van haar kant zegt van, nou, dan gaan we nu uh, vervangers zoeken, vervangers vinden en die zijn dan nu even aan De beurt. Ik vind dat volstrekt normaal. Als je bij een bank werkt, heb je hebt een hoge functie en je komt het aan dat je naar een concurrerende bank gaat, kom je het gebouw niet eens meer in. Dus zo <lacht> raar is dat niet. Dat vind ja. jij André? Ja, nou het nadeel is aankondigen dat je weggaat, eigenlijk ben je vanaf dat moment ben je al weg. Dat is wel, dat, dan, uh, dan zit je er nog wel, maar dan, uh, dan maak je een hoop dingen al, al, al niet meer mee. En uh, ik, ik weet dat, dat toen mijn, onze huidige hoofdredacteur... die werkte eerst op, het, op, een, op een ministerie. En dan, die werd dus meteen van een aantal woordvoeringstaken die, die mocht hij dan niet meer doen. Zo, zo werkt dat blijkbaar. Toen bekend werd dat hij bij jullie hoofd ja, werd. Ja, dan, dan is ja. dat, uh, uh, dat, is, dat is blijkbaar gebruikelijk. Maar... Um, ja, het kwam eerlijk gezegd op mij wel over als van, we zullen je terugpakken. Maar goed, ik, ik, ik weet niet helemaal wat dan, ge, wat dan gebruikelijk is in, in dit soort gevallen. Uh, ja, ik denk ook, de NCV en de KRO wilden natuurlijk ook bekendmaken dat zij uh, naar hen toe kwam. Dus, uh, en dat, dat vonden ze misschien wel zo leuk. Maar, maar, maar WNL heeft natuurlijk geen belang bij het terugpakken van Eva Hinek. WNL heeft belang bij continuïteit van mm. het programma. En, en dat programma is voor hun belangrijk voor hun voortbestaan. Dus natuurlijk ga je gauw denken... het is uh, terugpakken en het is uh, kinderszinnen. En er zal wel een klein beetje in zitten. Maar het, het overheersende belang van WNL is natuurlijk continuïteit. En dat krijgen ze met nieuwe nou, presentatoren. Jij als directeur van de NTR loopt uh, voortdurend rond... in die slangenkuil die Hilversum heet. Nou. Um, Bert Huisjes in de Telegraaf, de, de hoofdredacteur van WNL... die, die suggereert een, een complot. Hè, die zegt van... Uh, uh, KRO en waar Jinek dus nu voor gaat werken... die uh, zullen nu uh, azen op dat tijdstip op die zondagochtend... Uh, en die willen daar dan even Jinek neer gaan zetten... Uh, Um, en uh, als ze daar de, de groen licht voor krijgen... dan zullen ze het niet tegen de verhuizing van de wereld door... van Nederland 3 naar 1 stemmen. Nee, dat zijn uh, conspiracietheorieën. Daar geloof ik helemaal niks van. En, en uh, president uh, Kennedy is ook echt dood en Elvis <lacht> leeft ook niet meer. Nee, dat soort complotten, dat is echt onzin. Kijk, WNL uh, is in het bestel gekomen om iets toe te voegen... namelijk het zogenaamde rechtse geluid. Nou, dat, daar moeten ze binnenkort mee gaan beginnen, denk ik. Het is bijna afgelopen. Je dus, nee, wil dat ze dat <lacht> rechtse geluid laten horen? <lacht> ja, ik, ik, heb, ik heb het <lacht> nog niet echt gehoord. Ik, bedoel, ik vond ROS Actua vroeger echt veel rechter dan WNL ooit geweest is. Ja. Maar, dus, maar nee, maar dus dat is een beetje een schijntje hoor. Uh, uh, maar nee, ik geloof niet in die complotten. Uh, Bert en WNL moeten gewoon hun werk doen... en goede programma's maken met goede presentatoren. En als ze dan hun bestaansrecht bewijzen... dan komt het vanzelf wel met hem goed. Ja. Dan even over die opvolgers. Uh, met als centrale speler uh, Janneke Willemsen... Uh, met, met daarbij dus secondanten. Charles Groenhuizen en Paul Jansen. De politiek commentator van de Telegraaf. Wat, wat vind je daarvan? Ja, dat is toch een beetje van heb je je vader meegebracht? Of uh, ik bedoel, zo... Ja, is natuurlijk heel flauw ook weer. Maar ja, dat, waar, hoe wil je iemand neerzetten? Toch met twee hulpjes. Het zijn ook niet de typische sidekicks. Of hoe je ze ook allemaal wil, wil, wil noemen. Uh, te veel geprofileerd misschien? Uh, ja, ja, ook dat. Want ik ken heel Janneke Willemsen Ja, ik ken ze hier van het Forum. Maar goed, ja. ja. Uh, Financieel journalist is ze. heeft inderdaad ook wel bij RTL gezegd dingen gedaan. Ja, ja, nou goed, weet je dat de, als iemand uh, heel goed is en dat, dat rechtse geluid helemaal kan verkondigen, nou ja goed, dan, uh, dan zal het wel komen. Maar iemand uh, uh, zo presenteren met twee van dat soort secundanten, nee, ja, dat, dat, dat moet je gewoon niet doen. Oh, dat ben ik niet met je eens. Nee? Ik, ik vind het heel slim. Want kijk, als je Eva één op één zou vervangen... dan krijg je continu de vergelijking tussen de ene en tussen Eva. En die, dat verlies je bijna altijd. Maar Tenzij... had er twee vrouwen naast gezet, weet je? Om het beeld gewoon van... Maar je probeert wat met het vormen. Dus je, zegt, je gaat zeggen, van, nou, het, is een, het is eigenlijk een bekend model. Je hebt een centrale presentator met verschillende co-presentatoren. En dan gaat het niet om of de een nou de baas is over de ander. Uh -huh. je, je doet het met elkaar. En ik vind het best wel slim dat je zegt... van, nou, we komen uit de ene stroom. Die werkt niet. of Dat, is, dat stopt nu helaas. We gaan iets nieuws proberen en laten we niet één op één de vergelijking doen, maar laten we proberen of we gelijk eventjes het, het vorm te klein beetje kunnen bijpunten op inhoud. En dat vind ik eigenlijk best wel slim. Ja, nou goed, ja, goed. Uh, maar die gelijke leeftijd, min of meer, had wel prettig geweest. Voor, voor, voor een beetje, voor, voor het beeld. Die, die, die oudere, wijzere heren, als ze ook uh, echt, wel, echt wel zijn. Nou ja, Paul Jansen is niet, nou, of je niet, hè? Nou, ja, <laughs> zo. Wat, wat, mij, wat mij verbaast van de keuze van Charles, want Charles vind ik een buitengewoon capabele journalist, denk ik. Die is een beetje een Max-gezicht geworden. Dus ja. ik is, als ik nou WNL was, zou ik me daar niet willen la laten voorstaan met iemand die vooral programma's bij Max op dit ogenblik doet. Dus dat vond ik een beetje merkwaardig aan de keuze. Niet op inhoud, want Charles is prima, maar gewoon qua profiel. Ja. Ja. Um, nog even over dat WNL, Paul. Want ook ik spreek jou weer van aan als directeur hier in Hilversum. Ja. Uh, wat, wat gaat daar nou mee gebeuren? Want uh, hij, hij schermt ja. met 150.000 ja. leden. Ja. Uh, huisjes uh, en, en dan? Ik bedoel, want we, moeten toch, we hebben maar acht plekken te vergeten. Ja, op dit ogenblik he, uh, hebben zij de aspirantstatus. En willen zij in de volgende periode, die loopt van 2016 tot 2020, definitief in het bestel komen? Heeft hij die 150.000 leden nodig? Haalt hij die niet, dan gaat hij er gewoon uit. En haalt hij die wel, haalt hij die wel dan mag hij het bestel in. Maar dan moet hij zich daarna gelijk aansluiten, aansluiten. bij een van de andere omroepen. Ja. Dat is wat in de nieuwe mediawet en, staat. En wat ligt dan het meest voor de hand? Uh, meest voor de hand zou ik nu zeggen uh, de Tros-Afro-combinatie. Oké, okay, maar, maar, dat dat de... maar, nee, altijd... maar hij heeft altijd gezegd dat hij dat niet wil. Dus. Ja, maar hij heeft geen keus, want de, de wet schrijft voor... dat mm -hmm. nieuwe uh, toetreders, of althans uh, deze partij... zich moet aansluiten bij uh, een van de grotere omroepen. Oké, okay. uh, iets anders. Een interessante briefwisseling tussen Harald Doornbos... en Arjan de Wolf in de Volkskrant. Uh, ergens buiten Syrië wordt met Nederlands geld... een onafhankelijk Syrisch persbureau opgezet. Goed voor het vrije woord, zegt uh, Arjan de Wolf... directeur van Radio Zamané. Dat is een onafhankelijke nieuwsorganisatie voor Iran. Maar oorlogsverslag heeft Harald Doornbos... Die vindt het weggegooid geld. Um, André, uh, Doornbos schrijft dat de journalisten alleen in naam onafhankelijk zijn. omdat ze worden gesponsord door Nederland. Ben je het daarmee eens? Om, omdat ze gesponsord zijn, uh, zijn ze niet meer onafhankelijk. Dat, zegt hij dat is eigenlijk het verhaal. Ja, ja maar goed. We, kijk, wij worden hier allemaal heel uh, ook betaald. Uh, gesponsord. Uh, ja, nee, weet je je, je. je komt allemaal uit een bepaalde hoek uh, aanvliegen. Dus nee, dat, dat, dat, uh, dat vind ik niet. Uh, Journalisten komen altijd uit een of andere hoek. En of ze nou uh, ingevlogen zijn vanuit Nederland, of dat ze daar lokaal werken en banden hebben met een partij of er lid van zijn. Of nou, noem het maar op, dat, uh, dat is het grootste probleem, niet. Paul, vind jij überhaupt dat, dat, uh, uh, ja, dat, dat je journalisten vandaan moet, moet ondersteunen? Ja, ik, we hebben net al geconstateerd dat woorden machtige wapens zijn. Uh, en ik vind inderdaad dat je in, in dat soort uh, gebieden waar persvrijheid niet vanzelfsprekend is. je beter geld kan sturen om te helpen de persvrijheid te uh, verbreden en te stimuleren. dan geld sturen om uh, wapens en bommen van te kopen. Dus ik ben hier erg voor. En in uh, de teksten van Doornbos vind ik hem uh, wel heel erg strak. Uh, het voelt heel erg als kinnezinnen. Hij uh, hij beschimt die andere ook van... je krijgt miljoenen en niemand luistert naar je. Nou, dat, dat, dat klinkt ook niet heel erg onafhankelijk. En wat is nou een onafhankelijke journalist? Ik bedoel, is een westerse journalist... die met zijn denkbeelden daarin komt vliegen... en die maar één beeld heeft, namelijk pro-Assad of tegen-Assad... is dat nou zo onafhankelijk? En dat is helemaal de werkelijkheid natuurlijk niet. Het is veel gecompliceerder. Dus ik vind geld geven en persvrijheid stimuleren, uh, vind ik heel goed. Daarmee neem je ook niet gelijk partij voor een van de kanten... maar je helpt gewoon in de breedte uh, ja, de informatie te verstrekken. Ja. En dat is goed. Er zijn ja. ook mensen die zeggen, ja, het is een koloni kolonialistische gedachte. Zo. Wij bepalen dan wel even voor jullie daar hoe het dan misschien zou moeten. Ja, nou, maar dat doen, we, uh, dat doen we niet. Ik geloof, er zijn wel meer initiatieven geweest... ook al in het voormalig Joegoslavië, uh, om, om, om, om journalisten daar te steunen. Nee, dat, dat doe je niet. Je, je, je hecht een grote waarde en terecht, denk ik... aan, aan professioneel werkende journalisten... Die die, uh, die meerdere kanten van een verhaal belichten. Dat is gewoon goed, dat moet je promoten. Kijk, het is een cliché, maar in oorlogen is het eerste slachtoffer de waarheid. Ik bedoel, wat wij nu doen daar in Syrië, dat is die waarheid een beetje helpen. En ik dacht trouwens ook nog... we hebben ontzettend veel moeite met wat kunnen we doen voor die mensen daar in Syrië. Ik bedoel, uh, ingrijpen, dat wordt hem niet. Uh, die, die hulpactie is ook niet echt een denderend succes geworden. Nou, weet je, laten we dit dan doen. Het is dus buitengewoon veilig, is heel pragmatisch en misschien ook nog een beetje cynisch... maar. Laten we dit gewoon nou. doen. Ja, Vroeger hadden we de wereldomroep voor, hè, die dat soort uh, dingen ja. deed. Maar dat heeft uh, de overheid uh, kunstig uh, <lacht> kopje kleiner gemaakt. Ja. Dus nu moet het op een andere manier. Nou. Dan nog ja. even naar Pauw Witteman gisteravond. Dat was wel opmerkelijk. opmerkelijke acteur Sabri Saad uh, El Hamous heet hij. Die. die riep de moslims van Nederland op om zich uit te spreken... tegen die verschrikkelijke data in Londen. El Hamous had zijn oproep op Facebook gezet... en had zelf de redactie van Pauw Witteman benaderd. En, en zat daar dus ja, gisteren om zijn verhaal te doen. We hebben daar net even een klein stukje van laten horen. Hoe heb je daarnaar gekeken, André? Ja, ik vond het wel, opmerkelijk. Ik vond het wel een prettig soort uh, uh, toegankelijkheid. dat zo iemand die, die met Paul en Witteman belt. en die mag daar zomaar komen. Weet je, da, dat is even een ander aspect. maar het beeld van een gesloten circuit. en dan komt een vast groepje mensen. Nee, deze man die, die heeft echt iets op zijn hart. die belt en die kan daar komen. Dan moet je wel een verhaal hebben. Ja, en, en, en dan doet hij een zeer terechte oproep waar wel vaker uh, van is gezegd, laten uh, liberale moslims zich, zich eens wat vaker horen als, als er uh, verschrikkelijke dingen hmm. gebeuren, uit naam van de, van de islam. Ja, maar eigenlijk zou dat toch ook niet uit moeten maken? Want iedereen vindt het toch vreselijk wat daar gebeurd is. Ja, dat is natuurlijk zo. Uh, het is eigenlijk raar dat hij de redactie heeft moeten bellen. En dat de redactie niet al uh, maanden bezig is om hem binnen te krijgen. Want het is natuurlijk elke keer, we hadden het net over die polarisering in de samenleving en tegen uh, moslims tegen het Westen. Uh, elke keer als een van de krank. Zinnige, uh, uh, een, een krankzinnige daad doet, zoals het nu in Londen gebeurd is, wordt gelijk uh, uh, de term de moslims of de islam gebruikt. Alsof de islam alleen maar uit krankzinnigen bestaat. Nou, dan heb ik een mededeling voor iedereen in Nederland en in de wereld. De islam bestaat voor 98% uit hele normale mensen zoals jij en ik. Mm. Dus dat uh, er nu een geluid komt, of eigenlijk het vanzelfsprekende, de constatering, jongens, laten we nou niet steeds... Uh, die polarisering doen en dat, dat uh, toepassen op het geheel van een, een, een bevolkingsgroep, want dat slaat helemaal nergens op. Ja, dus in die goed. zin heb ik met plezier gekeken naar dit interview. Maar aan de andere kant, als je dan, uh, we koppelen het even weer aan het eerste onderwerp waar we het over hadden, dat, dat verhaal over die uh, Haagse uh, Schilderswijk. Ja. Uh, ja, deze man, uh, acteur, uh, nee. Nee, dat is toch even, uh, laten we zeggen, dat is een grachtengordel moslim, zou je dan kunnen zeggen, ja. dat is even mijn term. Ik ja, ja. uh, bedoel, hij vertegenwoordigt natuurlijk ook niet alles wat er hm. leeft in de moslimwereld. Nee, maar vertelt ook wel dat hij, uh, dat, dat hij wel oprecht moslim is en wil zijn. Dus ik bedoel, dat vind ik dan ook nog wel relevant om te weten. Dat hij wel vanuit zijn geloof uh, spreekt. Maar je doet hem veel te kort door te zeggen moslim. Ja, net, met, net zo fluitje. Ja, ja, ik bedoel, hij is een bekende moslim met een enigszins ja. profiel en daarin loopt hij voorop en laat hij aan uh, de anonieme mensen zien, de zwijgende meerderheid, laat zien, jongens, ik kom nu naar buiten. Uh, ik sta hiervoor, ik ben niet bang. Uh, uh, doen jullie het ook? En daarmee uh, vult hij een stuk van zijn verantwoordelijkheid als voorloper in zijn gemeenschap, vult hij in. En dat vind ik eigenlijk heel knap. Ja. Want dat ja. is inderdaad wat jij ook zegt. Dat, dat wordt natuurlijk altijd wel gezegd. Van, hè, er zijn ook goede moslims. Nou, ik weet wat jij ook zei. Ja. Um, maar ja, die hoor je dan nooit zeggen, de critici dan altijd. Nee, nou goed, dat, dat, is, dat is een probleem. Het is natuurlijk een beetje inherent aan het brengen van nieuws. En kijk, en deze man in Londen hebben ook uh, Allah is groot geroepen. Dus het is ook wel... Uh, nou, het ligt wel voor de hand dat je de link met, met, de, is, met de islam uh, uh, legt. Maar, uh, uh, nou ja, goed. De, de, de, de, we, hebben het, we hebben het wel over, uh, over uitzonderingen. Gelukkig maar. Ja, Goed, um, dank jullie wel voor de komst naar hier. Paul ja. Reumer en André Zwartbol voor het Mediaforum. Dit is Radio 1. Lunch. We gaan snel door naar de andere kant van de tafel, want het is vrijdag en dan kan het maar zo dat er een beslissingsronde uitrolt. Uh, uh, voor de nationale Nieuwsquiz natuurlijk. De laatste kandidaat heet Wim van Oosterom. Hij is 50 jaar en komt uit Giesenburg. Waar ligt dat ook alweer? Giezenburg. Ja, dat is het mooiste plaatsje van de Alblasse Waard. Vlakbij oh. Gorkum. Ah, daar. Hardingsveld, Giesendam. Ja, ja, oké. Okay. Dat is Giezenburg. Dat is Giezenburg. Um, Spelletjes liefhebber. Ja, zeker. Alles. Radio, tv. Ja, kan je wat namen? Uh, waar heb je allemaal al gezeten dan? Nou, nee. Dit is de eerste keer dat ik... Oh. publiekelijk. Maar oh, okay. verder met de kinderen, met gezelschapsspelen. Alles. Heerlijk. Oké. Okay, nou, hartstikke leuk. Nou, dan, dan zit je er goed in als het goed is. Uh, 63 punten, dat is de hoogste score tot nu toe. Dus daar moet je in ieder geval overheen om de weekwinnaar te worden. We gaan kijken of dat lukt. Eerst maar eens de nieuwsfactor bepalen. Vandaag heb ik de hele dag gladde praatjes en mooie verhalen te horen gekregen. De nationale nieuwsquiz. De premiebetaler heeft al jaren honderden euro's te veel betaald. It's hard to believe that you could ever doubt. Dat is uiteraard vervelend. Je hoopt altijd dat de hele Kamer vertrouwen heeft in je aanpak en in je beleid. The things you say about me. De Kamer gehoort de beraadslaging, zegt het vertrouwen in de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op en gaat over tot de orde van de dag. It's hard to willy van de Monkies, uh, ter begeleiding van dit uh, beginnetje van de quiz. Um, ja, een motie van wantrouwen dus, die PVV'er Reinette Klever gisteren indiende tegen minister Schippers. Vraag 1, door welke andere partij, dus behalve de PVV, werd die motie van wantrouwen gesteund? door de SP. En dat is goed. Vraag 2. Vier bewindspersonen werden door de Kamer opgeroepen... om mee te debatteren over deze kwestie. Welke andere minister dan Schippers was aanwezig... bij het urendurende debat? Minister Opstelten. Ja, dat is goed. Opstelten... Uh, was daar ook nog het staatssecretaris... Wekens en Van Rijn. Uh, volgens Opstelten werkten het OM, de FIOD en de NZA... Uh, nauw samen bij verdenkingen van fraude. Hij beloofde de Kamer binnen twee weken... een overzicht van lopende onderzoeken... Vraag 3 is een kop uit de krant... met drie mogelijke antwoorden waar die kop bij hoort. De kop luidt als volgt... We zijn er nog niet, maar dit is wel een feestdag. We zijn er nog niet, maar dit is wel een feestdag. Gaat dit over? 1. Varkens krijgen een beter leven dankzij het Varkensconvenant. Dierenbescherming is er blij mee, maar het moet nog veel beter. 2. Nederland is toegetreden tot een select groepje landen... dat regelmatig direct uh, regeringscontact heeft met Duitsland... maar we profiteren nog niet genoeg van deze supereconomie... Of drie, schietclubs worden strenger gecontroleerd door de politie. Politici zijn hier heel blij mee, maar willen liever strengere maatregelen. Dat gaat over de varkens, nummer één. En dat is goed, dat is een kop uit de volkshand. Het wordt gezegd door Frank van Dalen, directeur van de dierenbescherming. We zijn er nog niet, maar het is wel een feestdag. Over dat convenant dus. Vraag vier, ander nieuws over vlees, komt van de Consumentenbond. Welke bacterie zit volgens hen in 40% van het kalsvlees... en 13% van de biefstukken? De ESBL-bacterie. Is goed, deze bacterie kan ervoor zorgen dat mensen resistent worden voor antibiotica. Vraag 5 is een geluidsfragment. Luister goed, wie is dit? Veel spelers bij Twente tussen de linies in gaan... <kijkt> en je niet altijd mee, mee kan lopen omdat uh, middenvelders als Jansen dan, dan diep komen. Ja, dan moet je wel spelers loslaten die tussen de linies in komen... en, en, en zorgen dat je het heel compact houdt. Ja, en dat hebben we prima gedaan, we hebben we weinig weggegeven. En, uh, ja, in de, in de, in de count hadden we wat zorgvuldiger kunnen zijn. Ja, dat is meestal niet zo'n prater, maar uh, dat is een lange quote van hem. Wie is het? Nou, helaas. Dat antwoord weet ik niet. Oh, echt niet? Nee, echt niet. Jan Wouters was dit de trainer van FC Utrecht. Won gisteren met 0-2 van FC Twente. Kans is dus groot dat Utrecht de play-offs gaat winnen. Zondag is de return. En de winnaar mag voorronde Europa League spelen. Vraag 6. Er zijn ook play-offs bezig waarbij twee ploegen uit de Jupiler League... kunnen promoveren naar de eredivisie. Welke ploeg deed gisteren goede zaken door met 3-0 te winnen? Go Ahead Igor. Dat is goed. Uit Deventer. Ze wonnen van Volendam. Laatste vraag. Vier punten nog te verdienen. Het gaat heel goed tot nu toe, maar die vier kunnen er ook nog bij. Het gaat over een persoon uit het nieuws. En de vraag is heel simpel. Wie wordt hier bedoeld? Dus niet een onderwerp, maar een persoon zoeken we. Als je het weet, onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen. Vier. Ik heb op het verkeerde paard gewet. 3. Mijn bedrijf is in februari failliet verklaard. Uh, stop. Um, Selton. Ja, dat is goed. Willie Zelten, 50 miljoen kilo van mijn waren uh, moeten worden teruggehaald. Dat was een andere aanwijzing geweest. En de laatste, ik ben gisteren gearresteerd vanwege fraude met vlees. Zelten wordt er van verdacht paardenvlees als rundvlees te hebben verkocht. En werknemers vroegen het faillissement aan... omdat Zelten de lonen niet meer kon betalen. We komen op 8. Uh, dat betekent dat er 8 uh, goed moeten zijn zometeen... om over die score van 64 heen te komen. Dat betekent dat er geen beslissingsronde in zit vandaag. En we gaan het zometeen meemaken wie de weekwinnaar wordt... Uh, in deel 2 van de quiz.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 Vandaag luidt de stelling. Minister Schippers pakt de zorgfraude goed aan. Opnieuw overleefde Schippers een motie van wantrouwen in de Kamer. Het was inmiddels haar derde. Dit keer over de manier waarop ze de zorgfraude tot nu toe heeft aangepakt. Zij beloofde verbetering, maar is dat nog geloofwaardig na al die tijd waarin het gesjoemel met zorgkosten zo enorm uit de hand kon lopen? Daarom deze stelling. Minister Schippers pakt de zorgfraude goed aan. Bent u het eens of oneens met die stelling? SMS dat naar 7070. Dat kost 50 cent. U kunt nog gratis bellen. Het nummer is 0800 1101. U mag naar de website www.stand.nl. En als u twittert, eens of van eens, doe het dan met Hekje Standpunt. We gaan zometeen meemaken wie de weekwinnaar wordt in de nationale nieuwsquiz: Bart van Gelderen met zijn 63 punten of de kandidaat van vandaag, Wim van Oostrom. Je hoeft er maar acht goed te hebben zometeen. Eerst nu Steelers Wheel, stuck in the middle with you. Well, I don't know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 I'm <laughs> kan ook op het lijstje met liedjes waar een koebel in wordt gebruikt. Deze Stuck in the Middle with You van Steelers Wheel. De band van Joe Egan en Jerry Raverty, Die later in de jaren 70 natuurlijk nog een solo hit scoren met Baker Street. We gaan de ontknoping meemaken van de nieuwsquiz van deze week. Bart van Gelderen stond de hele week aan kop met 63 punten. En nu eh, vandaag als kandidaat Wim van Oostrum. 50 jaar uit Giesenburg Hij heeft 8 gescoord in deel 1. Dat betekent dat er 8 goed moeten zijn voor de winst. Want dan komen we op 64. Eh, dat kan gewoon in de tijd. We hebben 90 seconden de tijd. Je kan zelfs een paar keer passen dan. Leert de ervaring. Maar goed, het uh, moet nog even gebeuren. Als je de juiste vragen stelt, dan komt het goed, denk ik. Ik stel altijd de juiste oh. vragen, maar okay. uh, ja, kijk, de antwoorden die, uh, die moeten van jou komen. <kijkt> um, 90 seconden de tijd. Ik moet de vraag helemaal stellen. Dus het heeft niet zin om uh, het antwoord er doorheen te schreeuwen. Dat is ook voor de luisteraars thuis uh, vaak uh, onsamenhangend en uh, niet meer te volgen. Dus dat zou ik zeker niet doen. Um, en dan gewoon het antwoord of pas. Daar komen ze. De Nationale Nieuwsbeest. In welk land maken Willem-Alexander en Maxima hun internationale debuut als Nederlands koningspaar? Uh, Luxemburg. Goed, welk automerk roept in Nederland 15.000 auto's terug vanwege problemen met het stuur? Nissan. Goed, wat voor product mogen horecazaken van de EU toch zonder etiket aanbieden aan hun gasten? Olijfolie. Dat is goed, welke oud Shell-baas wordt voorzitter van de Raad van Toezicht van de TU Delft? Pas. Jeroen van der Veer, de premier van welk land wil de verkoop van alcohol aan banden leggen? Uh, Turkije. Goed, welke bank stapt als laatste Nederlandse bank uit het commerciële vastgoed? Uh, um, Rabobank. Dat is goed, hoe oud is de klimmer die gisteren als oudste man ooit de top van de Mount Everest bereikte? 80. Goed, welk in Amsterdam gevestigd instituut moet de boekencollectie ontmantelen vanwege bezuinigingen? Tropenmuseum. Dat is goed, welk lichaamsdeel verstevigde artsen bij een baby in de Verenigde Staten met een hulpmiddel dat was geprint met een 3D-printer? Lichaamsdeel, um, um, um, um, een luchtbuis. Ja, dat is goed. Wie liet zich gisteren door dien Sonders Sanders kaalscheren... na een verloren weddenschap? Uh, pas. Emiel Ratelband. De zoektocht naar het vermogen van welke drugshandelaar is gestopt? Johan V. Dat is goed. Beoefenaars van welke sport haalden gisteren bij de rechter hun gelijk... en mogen nu zelf bepalen welk pak ze dragen? Schaatsers. Judo. Door een prinses van welk land zijn twee olifanten gered van een spuitje? Monaco. Dat is goed. Welke oud-Veronica-presentatrice is in de Centraal-Afrikaanse Republiek een paar dagen gegijzeld geweest? Julia Samuel. Dat is goed. Wie is deze zomer het gezicht van H&M? Eh, uh, Doetse Dat is goed. Welke gemeente wil de regels voor erfpacht ingrijpend aanpassen? Soetermeer. Dat is een gokje. Dat is een gokje, ja. ja. Het is uh, Amsterdam. Oh. Ja. Um, de vraag is: zijn het er acht? Want die moesten we minimaal hebben. Uh, Bart van Gelderen, goeiemiddag. Goeiemiddag. Je stond met 63 punten lange tijd aan kop. En de vraag is: uh, ben jij de weekwinnaar of niet? Heb je meegeturfd? Ja, ik heb meegeturfd, ja. Het waren er veel meer dan acht. Veel ja. meer, hè? Ja. Ja, het waren er twaalf. Oh, ja, precies. Ja. Ja, ja, ja. Gefeliciteerd. Dank je wel. Ja, net niet, Bart. Jammer. Volgende keer weer. Ja, dank dat je nog even aan de telefoon kwam. Bart van dat Gelderen, dus tijdlang met 63 punten aan kop. Maar hij gaat nu voorbijgestreefd worden door de man van vandaag. Uh, 12 waren er goed, maar liefst. Dus dan komen we op 96 punten. Wim van Oostrom, je gaat in de boeken als de weekwinnaar. Dankjewel. 300 euro en het normale prijzenpakket. Dus de kaarten voor beeld en geluid, de lunchradio, de mok en de lunchbox. Maar een leuke bestemming voor die 300 euro? Uh, nou, dat weet ik nog niet. Mijn vrouw zei toen ik wegging vanochtend... Uh, je maakt het niet gelijk op in één keer, hè? <laughs> dus, <laughs> oké. Okay. We zullen zien. Hij komt thuis met een overloop, mevrouw. Uh, Zometeen de werklunch. Ik geloof. ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof in de mensen. NCRV. Zometeen om twee uur in... Vrijdagmiddag live! David Ilyewski over de Joegoslavische maffia in Nederland. Schrijver Joris van Kasteren is gastrecensent De rubrieken van Justus van Oel, Bert Brus en Barbara Barend. Ik vind het goed dat spelers steeds meer het veld afstappen en dit soort reacties doen. Ik hoef ze niet uit te leggen volgens mij als een Barend waarom. Satire. Maar wat nu zo leuk is in deze app die ik heb ontwikkeld, ik Alexander Klubbing. En live muziek van Coco Jones. L. L. L. Amsterdam, van 2 tot half 5 bij Radio 1. Vrijdagmiddag live. Het nieuws van alle kanten.